Door de plannen van de Italiaanse regering om meer geld uit te geven... dan met de EU is afgesproken, stijgt de rente. Volgens Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank... is de rente op Italiaanse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar... meer dan verdubbeld, tot 3,5 procent. Ook de rente voor Italiaanse bedrijven en burgers stijgt. En dat heeft negatieve gevolgen voor de economie, zo waarschuwt Draghi. Italië wil volgend jaar 37 miljard euro extra uitgeven. Zo komt er een bijstandsuitkering en gaat de pensioenleeftijd omlaag. Het begrotingstekort loopt daarmee veel verder op dan met Brussel is afgesproken. Modeontwerpers Victor en Rolf zijn benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Ze kregen de koninklijke onderscheiding van de Amsterdamse loco-burgemeester... op een bijeenkomst waar het 25-jarige jubileum van hun modemerk werd gevierd.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 Uh, grappige was, uh, vorige week uh, was uh, Pauls broer uh, Frank uh, in de studio. En uh, toen zei hij: He, Heb jij eigenlijk al de nieuwe single van uh, Den Line? En ik zeg, Nou, die heb ik, uh, die heb ik nog niet. Nou, hij staat uh, toevallig ergens, uh, ergens op een verborgen plek op uh, YouTube. Dus uh, Frank had hem toevallig uh, op zijn uh, smartphone uh, bij zich. En uh, dat is hier zo'n zo draadje. Dus heb uh, een tijd ding erin geplucht. En toen hadden we hem al stikkem al gedraaid vorige week. Ja, daar zal jij wel blij mee wezen, denk ik. Ja, te gek, dank je, Frank. <laughs> van je broer moet je het hebben in ieder geval. Ja. Dus, dus dat sowieso. Als we er nog tijd over hebben, dan komt er ook nog iets van Alaska voorbij. Maar ik ben slecht in beloven. Dus, dus daarom <laughs> moet ik nog even een slag om de arm houden. Uh, want uh, natuurlijk, uh, het lijstje uh, moet natuurlijk afgedraaid worden. Een van de mensen waar ik, uh, ja, waar ik een oogje op heb als het gaat om haar muziek. Nou, jij weet het ook. En uh, Frank weet het ook, want uh, ze, komen, uh, ze komt uit dezelfde ja, stal, zou ik mm -hmm. nu willen zeggen. Uh, de dame in kwestie komt oorspronkelijk uit Edam, uh, studeert op dit moment, maar ze heeft wel een hele mooie EP ergens in maart uitgebracht. Gepresenteerd in de Rode Bioscoop, daar komt hij weer, de Circle of Blame van Ayon. Still still is Colin Hoeven gewoon in zijn autootje gestapt uh, vanuit uh, Nijmegen hier naartoe. En vervolgens is hij uh, hier aan uh, komen zetten. Uh, vond ik trouwens wel leuk uh, van hem dat hij dat uh, gedaan heeft. En zijn nieuwe song, dat is wel een hele bijzondere. Want ja, uh, we leven tegenwoordig in het tijdperk van de smartphones. En daar is dit uh, liedje op uh, gebaseerd. En mocht je de clip ook uh, willen zien is heel leuk, die clip. Want Colin komt er zelf ook twee keer in voor. En uh, eerst als uh, iemand die vooruit loopt met de dame met de smartphone. Je uh, herkent dat wel. Uh, tegenwoordig zijn uh, de mensen gebocheld. Want ze kijken allemaal met die snuit op die smartphone. En uh, ja, de tweede keer staat hij gewoon ergens uh, in, uh, in een plek in Nijmegen. Staat hij voor een publiek uh, te spelen. En die dame uh, wandelt er eigenlijk als het ware tussendoor. Dat is een hele leuke clip. Maar ook de song is serieus, uh, kan ik uh, wel zeggen. Daarvoor Circle of Blame met Aion natuurlijk. Uh, in maart van het uh, afgelopen jaar heeft ze haar EP gepresenteerd in de Rode Bioscoop. Ben ik één keer geweest, uh, ooit. Het is een uh, leuke, leuke zaal. Een, leuke, bijzondere zaal. Ja, een hele bijzondere zaal. Uh, maar het bijzondere ook van de EP-presentatie is dat jij met je vrienden van Den Lijn daar ook enige bemoeienis mee hebben gehad. Want... Paul, wat hebben jullie uh, daar... Ja, we hebben uh, de tracks ingespeeld. Dus Wouter speelt de drums, Joy Bas ja. en ik, wat toetsenpartijen. Het zijn natuurlijk hele mooie liedjes. Ja. Uh, dus dat was hartstikke leuk. En we hebben ook uh, meegespeeld met de release in de ook Rode met, Bioscoop. Ook met de ja, waar de release? Ja, waarbij de begeleidingsband van Ja, Dus het was eigenlijk Ajon en Then The Precies. Zo, zo moet ja. je het zien. Ja, dat is, uh, dat is wel heel bijzonder. Ik stond wel even in dubio om er naartoe te gaan... Het was op een vrijdag, maar ja, het is, vrijdag is bij mij bijna een onmogelijke dag. Dus dan, uh, dan wordt het uh, razen en uh, ik heb het is uiteindelijk Je zit hier niet. bij het circuit, hè? Ja, nou, ik ga je nog een <laughs> leuk verhaal vertellen. Ze komt zo direct uh, nog uh, in uh, de gespeelde muziekvorm voorbij. Daisy Ducro. Mm -hmm. Nou, die heeft het hier gepresteerd om vijf minuten voor aanvang binnen te zitten. Ik zeg nou, uh, race-licentie à la Max Verstappen <laughs> geven... dat uh, doen we niet op deze manier. hoor. Dus, uh, maar goed, uh, ze heeft het niet van een vreemde... want haar vader heeft ooit nog eens op een wielrennersfiets... en heeft de Tour gereden. Want so. het is namelijk... Maarten Ducro, want dat is uh, haar vader, dus de wieleranalist. Yeah? Ja. Broer van uh, Robert Ducro. Weet je dat zeker? Ik zeg maar. Ook. <laughs> ja. Maar goed, um, even nog over, uh, over jullie, want uh, ik, ik zeg bijna eigenlijk ook, hè? Uh, Dandelion, uh, jullie uh, net als Alaska, soms zijn jullie gewoon, ja, maken jullie muziek omdat het muziek gewoon gemaakt moet worden. En dan heb je zoiets uh, van, ja, dag mainstream. Werkt het bij jou ook zo? Ja, ik ja? denk het wel. Ik denk op een gegeven moment, als je maar veel genoeg luistert en, en je, je inleeft in bepaalde artiesten, mm -hmm. dat je ook zoiets wilt maken. Ja. En dan maakt het niet uit of je nou wel geld verdient of zo. Dat is natuurlijk, dat wil je wel graag. Ja. Maar tegelijkertijd kun je niet zomaar terug. Je kunt niet ja. denken, nou ga ik opeens weer hele commerciële muziek maken met drie akkoorden en met een lekkere beat eronder. Het ja. is toch een beetje de vloek van. Um, Vind je dat jammer? Is het dan zo, zo, wordt het dan oppervlakkig? Ja, ik, hou van, ik, ik hou van diepgang eerlijk gezegd. Muziek, daar moet ik ook een beetje naar luisteren. Ik recenseer dus ook voor de in Rotterdam. Ja, dat ja, ja. doe ik ook nog eens. Uh, en dan wil ik toch een beetje uitgedaagd worden. Nou, dan word ik uh, bij, bij jullie sowieso. Hè, dus uh, zowel bij jullie als bij Alaska ja. word ik wel uitgedaagd, ja. Want dan ja, hè, dringen is gek, naar, naar, met, naar ja. nummers luisteren. Het moeilijke aan, natuurlijk aan de hele discussie... Ja. is dat mensen die, die uh, Nederlandstalig uh, een beetje volksmuziek mooi vinden... trots Muziek ja. die, die vinden het juist dat heel erg uitdagend. Ja. is. Ja. Ja. Die vinden het, je kunt moeilijk vertellen, maar je moet ja. dit leuk vinden. Nou ja, en, en, maar het feit wil eigenlijk, als je kijkt naar de geschiedenis... dat het toch wel vaak zo is dat de, dat de underdogs... Een beetje zoals een Nick Drake noemen we net... Ja. In de literatuur heb je zo ook bijvoorbeeld een F. Scott Fitzgerald... of zo die The Great Gatsby heeft geschreven. Ja. Waar ik toevallig nu heel veel mee bezig ben ja. uh, voor mijn scriptie. Ja, want um, jij, uh, jij studeert, hè? Ja, dat, ik ben, dat je klaar. Je bent ik in ben de het maat, uh, een, uh, je, je bent volgens mij in de voetsporen getreden van je broer. Want die ja, dat is ook de literatuurkant inderdaad. Ja, ja. Uh, maar dat zijn toch vaak de mensen die achteraf geweldig worden gevonden... maar bij leven eigenlijk uh, het zwaar hadden. Mm -hmm. uh, die, die door hun artistieke keuzes... Juist werden, beetje werden weggezet beetje als niet, niet interessant of niet leuk. Ja. En je, je... wil je daar dan als muzikant dan toch deze mensen opnieuw eigenlijk de waardering geven die ze eigenlijk op dat literaire vlak? Eigenlijk hadden toen moeten verdienen. Is dat een beetje ook een nee, beetje? Ik de denk dat, dat Frank is daar nog meer mee bezig dan ik. Die yeah. heeft er bij Prospero. Die daar is er ja. heel erg bezig mee. Ja, met de uh, rhythm, Gene Clark. En uh, ja. allemaal dat soort dus was er nog uh, een, figuren. Dat zag van die op het nieuwe album. Ja, ja. Dus Frank is daar wel nog meer uh, wat, wat was er nog geïnspireerd. Want ik ben, ik ben nog even de titel van een van die uh, songs van Alaska ben ik even kwijt. Uh, hij stond op Pro Prospero. Uh, daar stond hij op. Uh, Twee tello. Ja, Rimbo, uh, ja, inderdaad, ja. die was het. Daar was ik natuurlijk op zoek. Ik zie hem ook staan. Uh, ja. Dat was ook zoiets. Uh, ja. Maar, de, maar j, j, jij doet dat wat minder. Uh, in dat. Uh... Nou, ik, ik, ik, het is een probleem dat je wel moet herkennen. Ik bedoel, het ja. is gewoon zo dat als je, als je te, jezelf te erg opoffert. Uh, ja. ik dat goed? Er is een bepaald deel dat heel graag uh, commercieel uh, geliefd wil zijn. Dat door iedereen wil worden geluisterd. Ja. En een ander deel dat weet dat, dat, dat uh, die twee soms niet goed samen gaan. Dus de ja. artistieke uh, ...toewijding aan een album... Ja. ...en uh, de mainstream... Soort, ...weet je, 3FM-achtige... Ja, ja, ja. uh, soort lijstjes. Dus ja, de, weet je... De, de, ...sommige bands hebben het geluk gehad door eerst commercieel te beginnen... ...of op een goede manier te worden opgepikt... Ja. Ja. ...en daarna gewoon heel erg echte fanschade te bemachtigen. Ja. En daar hopen wij eigenlijk... ...ik denk dat wij daar nu een beetje zijn met The Endline. ...dat we ja. hopen dat we gewoon... Um, al is maar een klein groepje, weet je... Ja. ...die je echt kunt aanspreken... ...en dat die het geweldig vinden... ...dat je, je daar telkens de muziek van maakt... Ja. ...eerder dan... Ja, er zijn natuurlijk ook veel, op dit moment veel stadionheekten in Nederland. Ja. En die, die, daar zou je van kunnen zeggen dat die niet zo uitdagend zijn... qua, wat ze, qua muziek maken, maar, ja. dat, maar enorm veel mensen naar die zalen trekken. Ik zou liever dan degene zijn die die 10% heel erg direct aanspreekt... waarvan je weet dat bij je heel dichtbij in contact staat. Ja. En dat je weet dat elke noot die je maakt, elke keuze die je maakt... Um, overkomt. Ja, dus bij elke vezel, in elke vezel van, van degene die zit te luisteren terecht komt. Ja, nou, precies. Nou, dat, heb, dat heb ik wel met, ja, uh, met en, jullie muziek. Ja. Dat, dat zeg ik er dan ook gewoon bij. Um, goed, dat, dat is één ding van het verhaal. Um, ja, dan is natuurlijk de grote vraag: hè. het album is af. Mm -hmm. Ga je, uh, gaan jullie dat nog even lekker tegen jullie borst houden van uh, We hebben het album af, maar uh, we wachten er nog even mee. Uh. Uh, nou, uh, nee. We willen eigenlijk dit jaar nog een nieuwe single uitbrengen. Mm -hmm. Dus het wordt waarschijnlijk december. Mm -hmm. En dan hopen we in het voorjaar de release te doen. Ja. Um, maar daar kan ik nog geen belofte over doen, natuurlijk. Nee, maar we ga, okay, gaan wat singles moet... volgen. Er komen wel wat singles aan. Oké, okay, dan komen ja, nog dus wat... Je hebt wat, be, een beetje afgekeken van wat, wat, wat, wat, wat, wat je broer uh, samen met Alaska hebben gedaan. Want uh, die hebben toch ook eerst Red Herring uitgebracht. Toen kwam ja, een gegeven ja, moment... Ja, maar dat is wel uh, de gebruikelijke manier om het te doen. Dus en, je brengt een single uit en nog een single. En dan geef je het album en, uit en dan ja, weer een single. Dat ja, is een, zo, een beetje zo, de zoiets, ja, ja, ja, ja, ja. Dus, dus het, dat, dat volgen wij, dat, uh, volgen wij, uh, volgen wij ook. Het ja. ja, is een beetje om het uh publiek een beetje te plagen. Ja, en hopen dat die single wat doet... Ik bedoel, als je single, we hebben onze vorige single best wel veel gedraaid. Uh, dus dan horen mensen dat ook. En dan horen ze de naam Dandelion. En de eerste volgende keer dat ze het horen. Dan associëren ze het met die platen. En dan bouw je langzaam een soort bewustzijn ja. onder de luisteraars. Ik zou bijna zeggen... Uh, kijk, ik ben een vervente luisteraar van NPO Radio 2. Mm -hmm, het is schijnt ja. wel een beetje een hippe scène. Maar ik vind wel... Um, de muziek passen bijvoorbeeld in zo'n zaterdagmiddagprogramma mm. van het uh, muziekcafé van Daniel Dekker. Hoewel die heel erg op de schoot zit bij een dorpsgenoot uh, van jou. Maar goed, dat maakt dan, uh, dat maakt dan ook even niet zoveel uit. Mm -hmm. Ik denk van, maar die muziek zit daar meer uh, in dat straatje. Ja, en ik vind, ja. vind Tot, eigenlijk... Dat is het muziekcafé in ja, de ja. Vostin. Uh, ja. Dat is een gekke plek. Die, ja. heeft, die zit echt boven. Die heeft natuurlijk allerlei genres. Maar dat vind ik juist wel mooi eraan dat ze ja. die dingen combineren. Want hoeveel kan elkaar niet... Uh, Um, per se um, in de weg te zitten. Nee. Weet je, de ene genre hoeft het andere niet uit te sluiten. Sommige, ja. kijk, sommige zijn wel een grote stap bij elkaar verwijderd, zoals ja. dus nu, waar ik vandaan kom. Ja. vond dan heb je nogal een breed scala. Je hebt, <laughs> links ja. het ene en rechts ja. het andere. Ja. Maar uh, er zijn ook uh, andere artiesten, weet je, die Engelstalig doen en die misschien wel wat anders doen, maar die, die je wel erg kunt waarderen om hun uh, toewijding aan een specifieke stijl. Oké. Okay. En dat, daar staat het uh, muziekvee zich wel voor in. Dat vind ik te gek. Goed. Ik bedoel natuurlijk, trouwens, ik zei trots muziekkevé, dat is Daniel Dekkers. Ik bedoel, het muziek op het plein. Sterren.nl. Dat bedoel ik inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Dat is niet zo braaf. Ja, nee, oké, okay, ik begrijp wat je bedoelt. Het, uh, het, uh, het is het uh, muziek op het plein, sterren.nl, uh, dat, dat werkt. Da, dat vinden de mensen dan uitdagend. Daar moest ik even naar refereren. Dat is het verhaal. Goed, uh, we gaan zo direct uh, natuurlijk weer uh, van jou horen. Maar we hebben natuurlijk ook nog. En dat is ook wel heel grappig. In de staat van Stassen zaten twee nummers... op een gegeven moment verwerkt. Drie in totaal. Twee uh, uit Nederland. Eén uh, was Alaska. Maar de, dat was uh, de, de Comedy of Distance. En die andere die... Uh, Stefan Stassen liet horen. En daar zei de sidekick. Ja, het is het best... bewaren geheim van uh, Utrecht. Nou, zo uh, geheimzinnig is het niet. Het is gewoon een uh, leuke Utrechtse band. En uh, voor mij heeft hij al lang al geen geheimen meer. Morgen de EP Day In Day Out. En nu is één van de singles te horen. Monsters van Joe Marches. lang geleden hebben ze in uh, Engeland uh, gespeeld. Uh, ik geloof in wat uh, voorprogramma's. Onder andere in Manchester. Daar ben ik ooit uh, nog eens geweest. In de tweede stad van Engeland. En uh, dit uh, nummer dat uh, stond ook al op de EP. Don't let me go. Daarvoor Jo Marches en Mansers. Morgen de nieuwe EP. Dames en heren thuis. Day in, day out. Eh... Uh, voor uh, Paul en Dennelein geldt dat nog niet. Maar ze zijn uh, wel al klaar met het, uh, met het album. Yes. En het is nu alleen nog uh, heel erg leuk uh, uittimen van wanneer gaan we dat eens eventjes uh, fijn brengen. Ja. Zoiets, hè? Perfect. Ja. Uh, dan nu de vraag, want we gaan nog twee nummers uh, horen van je. Eén is een koffer, daar beginnen we mee. Welke cover is dat? Ja, dus ik had het net uh, een beetje over underdogs. Dus yeah. de, de ondergesneeuwde artiest die zijn leven heeft gegeven en het niet heeft gemaakt en vervolgens heel treurig is overleden. Yeah. En ik, uh, Drake en Gene Clark en F. Scott Fitzgerald. En ik wou eigenlijk een liedje doen van Judy Sill. Ah. Een uh, Amerikaanse artieste die uh, alles in zich had om gigantisch te worden. Met de mooiste liedjes die je maar kunt bedenken. Um, maar die uh, heel jong, op jonge leeftijd overleed in een eentje in een trailerpark uh, met een spuit heroïne in haar arm. Met twee hele mooie albums, maar Aha. heel verdrietig en treurig. Maar het is een beetje ode aan uh, daaraan. Weet okay. je, ik wil niet te negatief zijn. Nee. Uiteindelijk moet, moet ik positief zijn. Ik denk: het is niet erg misschien om een underdog te zijn. Je moet alleen niet heel jong doodgaan. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar goed, leven. welk nummer is het, uh, Paul? Het nummer heet Crayon Angels. Alright. songs are slightly out of tune. But I'm sure I'm not to blame. Nothing's happened, but I think it will soon. So I sit here waiting for God and a train. I made, I've turned my finger green and my mystic roses die. I guess reality is not as it seems, but I sit here waiting for truth and arrive. Not as it seems But the angels come back Terug horen, maar je hebt het wel heel mooi uh, vertolkt, Paul. Dus uh, yeah, Paul. Ja. Judy yeah. ja. Judy Sill. Ja, Judy Sill. Dan natuurlijk nog het tweede nummer. En dat is nog iets wat. Op het nieuwe album van Den Line. Ja, dus, dus ik dacht, uh, ik kan er nog, wel, nog een liedje doen. Maar misschien is het leuk om een liedje te doen dat het niet heeft gemaakt. Dat, dat uh, is nog beter, want dan is het uh, zoiets van, die nee. heeft het uh, niet gered. En, uh, maar het is toch een liedje, uh, nou ja, goed. Uh, ja. Uh, we zijn nieuwsgierig. Ja, en het liedje is misschien wel leuk om te vertellen. Als je naar het concertgebouw gaat of naar een of andere mooie concertzaal, ja. dan hoor je vaak die violenstemmen stemmen en de solo stemmen. Ja. En wat ze vaak doen is dan hoor je een beetje zo. Weet je, dat, dat akkoord hoor je dan. Ja, ja, ja. Ja, misschien is het wel leuk om een liedje te schrijven dat begint met dat akkoord. Ja. Dat stemakkoord van die uh, strijkers. Ja, ja, ja. ja. Okay. Het liedje Josie. Ja. En, uh, mag ik nog wat vertellen? Is het tijd voor? Ja, okay. <laughs> het is eigenlijk een beetje geïnspireerd door de film Into the Wild. Die ken je wel, toch? Oeh. Over die jongen die, die de wildernis in gaat in Alaska. En dan uh, de leeft van de, van de struiken. Dat ja. soort dingen. ja. En het bijzondere eigenlijk aan het echte verhaal is dat hij uh, niet alleen van struiken leeft... maar hij had ook een machinepistool bij zich waarbij hij gewoon op herten schoot. <laughs> herten ik... schieten, ja, ja, dat is ja. Uh, de leuke bezigheid gaat hier, hier goed, in he? Zandvoort. Ja, natuurlijk. Ja, dus deze graag... is speciaal voor Radio Zandvoort. <laughs> ja. Voor de herten. Ja. <laughs> Road to Canada. The pine trees and oaks sends a light at her eyes and careless days of her life. And Josie, the cool moon in her eyes, she gave her belongings to charity her money she little deeper and cry under Saskatchewan skies in the night in the forest where she spent the most careless days of her life Just believe until we are freed from the light And Josie, little baby steps Froth on the cloth that she got when she entered this life High with her head in the clouds And feeding from bark in the woods arms of Mother Nature On the mountain where she spent the most careless days of her life The days of her life Een nummer wat helaas niet het tweede album heeft gehaald. Maar wie weet gebeurt het ergens ooit nog eens alsnog. Maar dat nummer Josie was er nee. wel eentje die aardig uh, in de buurt uh, kwam uh, bij het beeld wat ik dan ook meteen zie. De ruige wildernis van die staten in Amerika. Ja. Ja. Maar dan is het met een K en niet met een C. Precies. <laughs> Goed, uh, Paul, dank je wel. We gaan uh, nog eventjes uh, nog weer verder met die lijst... die ik uh, ook op Facebook heb uh, gezet van uh, de nummers die nog gedraaid moeten worden. En dit is er één van. En deze dame heet Anke Timmer. Oh, In die band. En dat is Maggie Brown. Take Flight heet het nummer. Daarvoor hoorde je Anke Timmer. En zij komt over twee weken hier naar onze studio... om ook Nederlandstalige werk te laten horen. Dit is een nummer wat ik uh, niet zo lang geleden heb, uh, mogen, ja, dat heb ik, uh, mogen recenseren... voor de popunie in Rotterdam. En het is in maart al uitgebracht. One Voice van Lee. Familiar De band Exilio heet de EP die binnenkort uh, gaat verschijnen. En daarvoor worden we Loralee met One Voice. Uh, nou, het uh, programma zit erop. Uh, Paul, ik dank je vriendelijk uh, voor je komst. Ja, heel graag gedaan. Dank je wel ja. dat je me wilde hebben. Ja, want uh, we hebben weer toch uh, een paar nieuwe songs uh, gehoord uh, vanavond. Dus uh, daar zijn we heel erg uh, blij mee. Dus... Ik zou zeggen, ik ben heel nieuwsgierig. We horen het graag van je wanneer... Ja, het, ik hou je op de hoogte. En uh, we sturen de nieuwe single natuurlijk toe. Dus die, die heb je vandaag gedraaid. Dankjewel daarvoor. <laughs> en de volgende single komt eraan. Hopelijk vind uh, ja. je ergens uh, tijd in je druk uh, <laughs> gaat wel gaat wel schema. gaat wel leuk. Gaat wel Straks veel plezier met vader Veugen. En uh, dit is de laatste voor uh, vandaag. En dat is Say It To My Face van niemand minder dan Daisy Ducro. Dag.